7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. RVV roept op tot verwerpen bestuursakkoord Rijk en Gemeente. Obama wil Pakistaans onderzoek naar netwerk Bin Laden. En grote feestvreugde in Enschede naar KNVB Beker Twente.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 Het Egyptische leger hoopt dat daarvan een afschrikwekkende werking uitgaat. Tienduizenden mensen hebben in Mexico in een protestmars geëist... dat de regering de aanpak van drugsbendes verandert. Ook willen ze dat de corruptie bij de Mexicaanse overheid wordt aangepakt... en dat grote misdaden van drugskartels snel voor de rechter komen. De mars begon donderdag op 80 kilometer van mexico stad. Het initiatief kwam van een bekende Mexicaanse dichter... die in maart een zoon verloor door geweld van drugsbendes.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 Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie... zijn tanks ingezet in drie stadsdelen. Een van de doden zou een jongen van twaalf zijn. De Syrische Staatstv maakt alleen melding van een gewapende bende... die een groep arbeiders zou hebben doodgeschoten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. Ooggetuigen zeggen dat afgelopen weekend in de kuststad Banias... meer dan 200 mensen zijn gearresteerd door de troepen van president Assad. Inwoners van de twee steden zeggen dat de toevoer van water en elektriciteit is afgesneden... Ook uit andere Syrische steden komen berichten dat mensen worden gearresteerd en dat het leger is ingezet. In steeds meer delen van Nederland geldt weer de hoogste alarmfase voor natuurbranden. Ook in het noorden van Limburg geldt nu weer code rood voor een zeer groot risico op brand. Vorige week werd die al ingesteld in Utrecht, de gooi en vechtstreek en delen van Gelderland. In Noord-Brabant geldt al langere tijd code rood.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 Vanmiddag kan er plaatselijk een bui ontstaan. De wind is overwegend zwak. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Morgen weinig verandering. wordt wel iets koeler. ANWB ah, Verkeersinformatie. Ruim 50 kilometer file. Normaal aantal voor de ochtendspits. Langs de langste files zijn de bijzonderheden op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Knoop en Hoeverlaken 5 kilometer. Dat heeft te maken met een wat langere file. Na een ongeluk vanochtend op de A28, Zwolle Amersfoort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 Goedemorgen, in Syrië gaat het geweld tegen de demonstranten door. En in Iran hebben de twee belangrijkste leiders van het land ruzie. In het ziekenhuis van Hengelo ging het licht uit. Trouwens ook alle andere elektrische apparaten. En in Enschede was het feest. Het centrum van Enschede was gisteravond het domein van de Twente-supporters. Vele duizenden tukkers hadden zich op de twee centrale pleinen in de stad verzameld. Om daar met veel bier en veel muziek naar de bekerfinale te kijken. Twente won ter verhoging van de feestvreugde Met 3-2 in de allerlaatste minuten van Ajax. Onder de vele supporters. Paul Sanders, onze verslaggever. Die genoot van bier en de muziek. Een half uur voor de aanvang van de bekerfinale... staat het al aardig vol markt in Enschede. Bomvol met mensen... Gekleed in het rood van FC Twente. Het is vandaag de dag van de grote bekerfinale tegen aanschrivaal Ajax. De eerste van de twee finales, want volgende week dan staat de landstitel op het spel. Maar eerst die bekerfinale en men is optimistisch. 4-0 voor Twente. 3-1. 5-0. Uh, 2-1. 3-2. Het is vandaag 8 mei. Dit is een echte bekerfinale. Dat gevoel had je twee jaar geleden bij heerenveen Veen toch Toch ook wat minder, hoewel dat ook een volksfeest was. John, maar nu schaaf, iedereen op het schafselgebied. De Zeeuw de Zeeu kan schieten! De Zeeuw scoort! De Zeeuw scoort in de eerste echte goede aanval van Ajax. Na 18 uh, minuten de uh, eerste die ook, die ook, die keer dat Ajax echt, echt gericht op goal schiet. Emicidio schiet. Doepen! schiet ook vanaf een meter op 22. En ik denk dat Posker hem of te laat ziet, of helemaal niet ziet. Hoeveel maar... nog bij komen als Twente combineert En Bout Plama. Hoe gaat scoren? Ja, Bout Voorafgaand aan de wedstrijd is een beetje getemperd, want 0-1 de Zeeuw, 0-2 Ebesilio, maar gelukkig voor de Tukkers 1-2 Dobrama. Twente leeft nog. Ja, jammer dat Ajax twee keer voor de rest geweldig. Vond u dat Twente goed speelde? Ah, het eerste gedeelte wel, alleen bij, die, uh, bij het eerste doelpunt er liet ze te groot gaat, Jammer, maar daar doe je niks aan. Ik zag uh, bij de 2-0 al heel wat mensen de markt aflopen. Is dat normaal in Enschede? Uh, nee toch? Wat mij betreft nu, ook een beetje jammer, want ze hebben een heel mooi doel gemist. Precies. En mensen... Alles is nog mogelijk. Mensen gaan er zo niet voorbij. Absoluut niet. Nee. We halen hem gewoon binnen. Mevrouw, u ook, uh, gaat het nog goed komen met FC Twente vandaag? Absoluut, wat dacht jij dan? Geen enkele twijfel. <laughs> wat wordt de eindstand? Um, 3-2. Veel plezier. Ja, de Doelpunt! Doelpunt winten! Het is 2-2! Het steekt het werk van de Jong. Lukt de Jong. Die de bal brengt op Theo Jansen. Theo Jansen gaat de vrije trap nemen. Vanaf de rechterkant. Hoor het Twente vak. Want Twente ruikt. Dit is een moment. Dit is een moment als Theo Jansen de bal bij de penalty stipt. legt. De oh! Oh! Mark Jansen op de invaller! Hij heeft heel lang op zijn moment moeten wachten. Maar nu op die bal van Theo Jansen. De optimisme van de supporters nog tijdens de rust was terecht. Want Theo Lantje maakte in de tweede helft 2-2 en in de laatste verlenging, de tweede helft van de verlenging, is het Janko die Twente naar 3-2 schiet. FC Twente wint de beker. Nou, ja, ik, ik zei het begin al, ik zei er wat 3-2. Ik stond met 2-0 achter, ik zei er wat 3-2. Ik had gezegd, ja, het mooiste was dat ik zei ja verlenging tweede helft, in extra tijd. 3-2. En het mooiste is nog, moet je aan hem vragen voor welk club hij is. Voor welk club ben je? Ik ben... <laughs> je hebt een FC 20 shirt aan. Ja, dat was eigenlijk voor de grap, maar ik ben stiekem van Ajax. Maar ik vind het uh, wel leuk dat we het dat hebben gewonnen hebben. Tenminste een feestje. Dat is wel heel sportief. Uh, ja, ja. Je hebt wel een echte FC 20 Ja, ik ben... Dit is natuurlijk een generale van volgende week. Ja, dat is een oefenbadje. Wat denk je dat dit voor gevolgen heeft voor FC 20 Want ze hebben nu uh, alles moeten geven, maar volgende week dan gaat het er pas echt om. Dan staat de titel op, uh, op het spel. Ja, ja, zoals ik weet nog, het gewoon kijken hoe ze spelen en ik weet zeker dat ze volgende week nog sterker de bus komen, volgende week gaat het aan. volgende week 4-0, ik zeg 4-0. En hoe ziet het er dan hier uit? het ja, is nog niks, het is echt nog niks. En nu gaat het al, het bleef nog heel lang onrustig in Enschede en ik denk dat een heleboel mensen zich vandaag ziek hebben gemeld. En dan zijn wij benieuwd, Joris van der Kerkhoff, of de bakker in Enschede vanochtend om 4 uur al brood stond te bakken. Ja, dat stond hij. Uh, hoe, hoe laat was u er precies toen u begon met, met broodbakken? Wij zijn vanochtend of gisteravond al begonnen, met, uh, met broodbakken. Tijdens de finale waren de eerste bakkers al aan het werk. Maar tijdens de finale was u zelf in Rotterdam? Ik was gelukkig in Rotterdam. Maar ik ben ook als een snel, met de sneltreinvaart weer teruggereden naar Enschede om de cupfighters op tijd klaar te krijgen. En alle andere lekkere gebakjes, want we verwachten toch wel een stormloop ja. op. De ja. cupfighters, uh, daar hebt u een, uh, een cup... Ja. Oh, hi. ik ben een soort uh, keeper van Madrid. Daar valt ik kapot. Ja. <laughs> nee, maar niet kwalijk, deze beker hebt u een jaar of tien gewonnen... Uh, toen u een cupfighter ging, uh, ging ontwikkelen. Een gebakje naar aanleiding van uh, Twente die, uh, die de uh, bekerfinale uh, won. Uh, wat zit er allemaal in? En onze cupfighters zijn een heerlijk dicht. Met verse appels en stukjes noot met slagroom erop en een lekkere verse aardbei. Nou, heb u net al, ik vind het heel bijzonder om hier een beetje in te rommelen ook. Net al iets laten zien wat u er dan niet op mag doen. En dat zijn de originele FC Twente schildjes. Die gebruikt FC Twente voor hun eigen uh, stadion en voor hun eigen gasten. En die mogen wij exclusief altijd aan Twente leveren. Maar alleen aan Twente? Alleen aan Twente. En... Oké, okay. en als ik uh, een cupvaardetje meeneem met zo'n ding, dat mag dan dat niet? Dat mag niet. En dat doen wij dus ook niet. En dan houden wij ons principieel, houden wij ons daaraan. Maar u hebt al iets uh, voor volgende week? Ja, we hebben uh, vorig jaar al uh, speciale schildjes laten maken met Twente kampioen. En die kunnen we dit jaar naar alle waarschijnlijkheid weer gaan gebruiken. Ja, nou sprak ik net iemand op het plein. Die kon een beetje vooruitzien. Die had de finale van gisteren voorspeld de uitslag En die weet eigenlijk al dat het volgende week ja, niks wordt. Uh, het wordt volgende week 1-1. Dan laten we Ajax in de waarde. En dan zijn wij kampioen. En dan hebben we de dubbel. Met Johan Cruijff schaald, hebben we de treble. Ja, knap hoor, knap hoor. En dat kan alleen maar minder worden natuurlijk de komende jaren dan. Nou, ik denk dat het beleid zodanig is dat we toch wel het topsportklimaat uh, gehandhaafd hebben hier in, in Twente. En dat we nog steeds aan het opbouwen zijn. En dat we richting Eerste Ster gaan. Ja, ja, dus dat zijn er dan tien, hè? Dat zijn er tien. En hoeveel we, zitten we nu dan? We, zijn, we gaan nu naar de tweede. <laughs> ja, naar de tweede uh, Landskampioenschap. <laughs> en dat wordt dan waarschijnlijk de eerste sterren in de toekomst. Ja, nee, dat duurt dan nog een paar jaar. Dat, uh, nou goed, ik hoop het voor u deze eeuw nog. Um, uh, u uh, zit uh, iedere wedstrijd uh, bij, bij FC Twente ook. In een business uh, gedeelte van, van, van het stadion. Maar middenstands, dat is dan een beetje kleiner. Ja, dat uh, is de premium seats. En daar zitten collega's, daar zit andere mensen. Middenstanders en dat is super gezellig. We hebben vrijdagavond nog een feestje van gehad. Dat was ook uh, hartstikke gezellig. Jan van Hals uh, deed daar het woord. En uh, ja, het was een hapje en een drankje. En een klein voorschort over wat gisteravond is geweest. Ja, nou heb jij een t-shirt aan? Je bent zijn zoon? Christian. En wat staat erop? Ik zie alles dubbel. En wat staat er dan nog meer? De kampioenschool en de beker. Oh, Oké, okay. dat staat al op je shirt. Nou, ik hoop het uh, uh, voor je. En je moet vandaag weer naar school. Veel plezier op school ook. En die uh, cupfightertjes, uh, nou ja. Uh, ik durf het bijna niet te vragen. Maar nou, er staat een doos klaar voor u. Een hele doos? Nou, eentje genoeg hoor. Nou, dank u wel. Joris, ben je wel verzekerd? <lacht> moet dat nou met die het beker Ik zit man? er nu nog op. Nee. <lacht> nee, het is een plastic beker, Mars. Dat is een oh. plastic beker. Het is uh, <lacht> Het maakt ja. ons al ernstig zorgen. Nee, hij, en hij, hij, hij, zit, hij zit er weer op, maar hij heeft wel hele grote oren. Eerste prijs, Twentse bakkers, lekkerste appelkoek van Twente uit 2001. Joris van der Kerkhof is vanochtend in Enschede. En straks dan hoort u over de stroomstoring gisteren in het ziekenhuis van Hengelo. Het maakt niet uit hoe, maar het mag niet weer voorkomen. We bellen zomaar even met de bestuursvoorzitter. Dit is de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Quarks. Marcel, een spits die eigenlijk volgens de normale regels verloopt. 75 kilometer file. De langste files en de meeste vertraging vanwege het ongeluk... is er op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... Het rijden begint bij Strand nulde, gaat helemaal door tot aan Leusden. Dat is dik 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Uit Syrië komt maar weinig informatie. Daardoor is het lastig te achterhalen wat zich daar afspeelt in de verschillende steden. Gelukkig onderhouden Syriërs in ballingschap intensief contact met mensen in het land. Informatie die zij krijgen verzamelen ze in nieuwsbrieven die ze dan aan zoveel mogelijk mensen versturen. Vaak inclusief YouTube-filmpjes om de berichten te ondersteunen. Correspondent Nicole Fever krijgt dagelijks een flink aantal van die berichten in haar virtuele inbox. Het onderwerp van de laatste nieuwsbrief, dood, leugens en YouTube. Met tandenloze sancties die nog niet eens in werking zijn getreden... en een Assad die om onverklaarbare redenen wordt gespaard... worden er meer misdaden tegen ongewapende burgers gepleegd. Zo opent de nieuwsbrief van de dag. Tanks en vliegtuigen in Homs. Een file van legervoertuigen rolt door de straten. Zes doden, waaronder vier vrouwen gedood in Banias. Boten voor de kust. De burgers zijn ingesloten. Een menselijke ketting tracht de tanks buiten te houden. God is groot, roepen de mensen tijdens een begrafenis van hun gevangenen. De autoriteiten beschrijven de demonstraties als een gewapende opstand van moslimfundamentalisten. Oorlogsmisdaden noemt de samensteller van de nieuwsbrief het optreden van de machthebbers. We weten allemaal dat de opstand niet het werk is van salafisten, van gewapende moslimextremisten. En Assad weet het ook. Hij is een misdadiger. Wij eisen de val van het regime, roepen de mensen op straat. Tanks verlaten Dera, missie volbracht, het leger trekt zich terug. De terroristische elementen zijn uitgeschakeld. De inwoners van de stad weten beter, net als wij allemaal, zegt de schrijver van de nieuwsbrief. Als de delegatie van de VN-Mensenrechtencommissie maar doorheeft dat de getuigenissen die ze te horen krijgen niet kloppen. Dat valse getuigen de stad Dera worden ingeleid. Laat ze praten met de vluchtelingen in Libanon en Jordanië. Maar de vluchtelingen in Libanon en Jordanië spreken niet. Ze houden zich schuil in de huizen van familieleden. De angst reikt ver over de grenzen heen. Op een dag gaan ze terug, wellicht. Wat dan? En wat als ze herkend worden? Wat gebeurt er dan met de familieleden die zijn achtergebleven? En nogmaals eist het volk de val van het regime. Op straat, ondanks de tanks, de doden, gearresteerden. Grote schoonmaak. Foto's, beelden en alle andere afbeeldingen van de president worden verwijderd. Trappende schoenen op de glazen lijst met daarin de beeldenis van de president. Alle informatie en het geluid kwam uit de nieuwsbrief van een Syriër in ballingschap. Nicole Feva krijgt die nieuwsbrief. Een nieuwsbrief elke ochtend in haar mailbox. Stief half acht, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het was wel even schrikken in het ziekenhuis van Hengelo gisteren. Stroom viel uit en ook het noodaggregaat sloeg niet aan. Patiënten op de intensive care moesten handmatig beademd worden, sommigen althans. Inmiddels is de storing verholpen. Nu aan de telefoon de bestuursvoorzitter van het ZGT-ziekenhuis in Hengelo, Meindert Schmidt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het vanochtend? Gaat alles weer volgens schema? Alle operaties zijn ook weer mogelijk? Alle operaties zijn weer mogelijk, ja. ja. Dus, uh, verder loopt alles weer als, uh, als gebruikelijk. Hoe kijkt u op die, terug op die uh, gebeurtenissen van gisteren? Want dat was toch wel even schrikken, denk ik, ook voor u. Nee, eux. het was behoorlijk schrikken en, uh, en even spannend. Uh, maar uh, ik moet zeggen dat ik uh, heel trots ben op uh, onze medewerkers... Die, uh, die heel snel en adequaat hebben gereageerd... Uh, en ook uh, de brandweer die snel ter plaatse was waardoor uh, eigenlijk ernstige problemen in de patiëntenzorg zijn voorkomen. Ja, ondanks alle goede zorgen uh, is er niemand in gevaar geweest? Er is niemand echt in gevaar geweest. Uh, de, er lagen drie mensen aan de beademing. En uh, dan is er altijd nog een korte tijd voordat de stroom uitvalt... voordat ook daar de apparatuur uh, het gaat uh, uitvalt, omdat er nog een accu tussen zit. En, uh, maar dat wordt snel gesignaleerd. Het uh, personeel is dus handmatig deze mensen gaan beademen. Maar u heeft natuurlijk geen noodaggregaat voor niks? Nee, uh, het was, uh, we hadden net een, uh, een paar maanden oude groep nieuwe installatie. Dus uh, dat, uh, het is verbazingwekkend dat zoiets gebeurt. Maar uh, kennelijk is er in een regelkast ergens iets misgegaan. Uh, waardoor uh, zowel onze hoofdstroom als het uh, werden uitgeschakeld Dat mag niet gebeuren. Nee. Hoe gaat u zorgen dat dat ook niet meer gebeurt? Uh, nou, wij zullen uh, samen met onze leverancier er eens dus naar nou moeten kijken hoe dit heeft plaats kunnen vinden. Ik ben zelf geen uh, techneut natuurlijk. En uh, daar moeten maatregelen op worden genomen. Want een aan aangegaan heb je natuurlijk staan om in zo'n geval ja. uh, in de lucht te gaan. Ja, precies. Daar, daar heeft u het ja, nou juist voor. En, dan moet het het wel doen, natuurlijk. Ja. Nog maar een extra. Nood, noodvoorziening? Ja, dat lijkt me een beetje vreemd, want dan, dan krijg je een soort uh, baboeska systeem ja. en dan blijf je aan de gang. Maar het moet het gewoon doen, volgens mij. En uh, daar zal uh, de leverancier ook uh, naar moeten kijken hoe, hoe dit uh, in de toekomst kan worden voorkomen. Aan de andere kant was de mooie oefening. U bent tevreden over hoe men heeft gereageerd, maar het kan altijd beter natuurlijk. Past u de draaiboeken nog aan? Of? Nou, er zijn een paar kleine dingen die we hebben gezien tijdens, uh, maar dat zijn hele kleinigheden. Bijvoorbeeld dat je geen koffie kan verstrekken aan de medewerkers op het moment dat die het hardst druk bezig zijn en geen eten, want de keuken werkt natuurlijk ook niet. Dus... Maar er is snel uh, door andere mensen in de omgeving op gereageerd. Uh, maar voor de rest uh, denk ik dat het, uh, het liep zoals wij dachten dat het zou moeten lopen. Ja. En dan op moederdag. Ja. Konden al die mensen wel naar hun moeders? Uh, de mensen, sommige mensen die, uh, die konden daarna weer naar hun moeder toe. En, uh... Sommige mensen hadden tot bijbel achter de rug. Uh, maar ik denk dat er ergere dingen zijn uh, dan, uh, dan dit natuurlijk. Absoluut. Ja. Uh, maar ook dat is goed gegaan, die ergere ja. dingen. Ook die handmatige beademing heeft niet tot problemen geleid. Dat heeft niet tot problemen geleid. Nee. Nou, U gaat onderzoeken. Ja. En dan uh, moet het beter worden. Absoluut. Meneer Smit, hartelijk dank. Graag gedaan. Meneer Smit, voor u bestuursvoorzitter van het ZGT Ziekenhuis in Hengelo... waar gisteren de stroom helemaal uitviel. Dan naar Iran, want de Iraanse president Ahmadinejad... en de hoogste geestelijk leider Ali Khamenei zijn verwikkeld in een strijd waarvan de uitkomst... verstrekkende gevolgen kan hebben. De eerste klap is uitgedeeld door Khamenei En president Ahmadinejad ziet dat zijn besluit... om de minister van Veiligheidszaken te ontslaan... is teruggedraaid door Khamenei. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, wat is er aan de hand? Ruzie tussen Ahmadinejad en Khamenei? Kan dat eigenlijk wel? Die twee moeten toch eigenlijk hand in hand gaan? Ja, ze hebben in ieder geval jarenlang hand in hand gewerkt. Hè. Ze hebben samen Irans nucleaire programma eh, internationaal eh, hard verdedigd. Ze hebben hier binnenlands eh, ver, eh, verstrekkende hervormingen doorgevoerd in het economische systeem. Maar ja, nu is het inderdaad ruzie. En waar draait het nou eigenlijk om? Heel simpel gezegd om macht. Wie heeft er nou meer te zeggen in Iran? De opperste leider, hè, zijn naam zegt het al. De baas, Ayatollah Ali Khamenei. Of de president, officieel gekozen door het volk... Eh, Meneer Mahmoud Ahmadinejad. Nou, wij mannen uh, vinden uh, dat ze ja, meer invloed moeten hebben in de dagelijkse gang van zaken van het land. En dat ontslag van die veiligheidsminister uh, ja, was slechts één onderdeel uh, daarvan. Ja, je zag het aankomen. Um, nou, eigenlijk al sinds de verkiezingen hier van 2009, die zoals je misschien kan herinneren uitliepen op langdurige protesten, een beetje gelijk aan de Arabische opstanden, um, is er spanning geweest tussen twee, deze twee mannen. De op, Iranse opperste leider heeft eigenlijk een soort van gelegenheidshuwelijk uh, gesloten met president Mahmoud Ahmadinejad, uh, die er namelijk nogal zeer vreemde uh, kostgangers op nahoudt. Iran is een islamitische republiek, maar de president heeft een uh, heel belangrijk adviseur die er nogal eh, ja, liberale eh, gedachten op het gebied van de islam op nahoudt. Nou, dat is eh, verschillende te horen, Maar niet dat hier nu opeens een enorme atheïste eh, president Ahmadinejad steunt. Maar president Ahmadinejad heeft een, dus een, een assistent die feitelijk eh, zegt... ...geestelijke, die zijn niet helemaal nodig. Nou, en daar ligt de diepere spanning ook over. Gamenei wil nu dat Ahmadinejad eh, zich verwijdert van die adviseur... terwijl Ahmadinejad hem een enorme toffe peer vindt. Wat, wat betekent dit nou voor de politieke verhoudingen? Is dit bijvoorbeeld een kans voor de oppositie? hier zeker een kans in, want waar twee honden vechten om een been, gaat de derde ermee heen. Uh, maar het doet voorlopig niks. Er zijn geen oproepen geweest uh, tot demonstraties, die er de afgelopen maanden wa wel waren. En ook uh, de hervormingsgezinde politici ja, zitten eigenlijk met hun handen over elkaar en kijken hoe dit afloopt. Want um, ja, er uh, zijn zoveel spanningen op dit moment, dat het er wel op lijkt dat, dat een van de twee ergens uh, politieke schade op gaat lopen. En dat zal in de toekomst misschien wel ruimte geven voor de oppositie. Ja, wat, wat kan dat wel? Kan een van beiden wel winnen? Want is dat dan niet... de definitieve nederlaag voor de ander? Nou ja, het is natuurlijk een beetje... Zelfdestructief, uh, zelfvernietigend. als je inderdaad uh, je enige echte goede handlanger. in het, uh, het Iraanse systeem uh, probeert uit te schakelen. Uh, maar dat is nou eenmaal een, een van de. Uh, ja, van de eigenaardigheden. van dit ideologische systeem. wat nu al 30 jaar loopt. Uh, waar het op neerkomt is dat. de leider kan feitelijk zeggen. Ahmadinejad, je bent ontslagen. maar dan heeft hij geen president meer. en moet hij nieuwe verkiezingen uitschrijven. Of Ahmadinejad kan zeggen. Weet je wat? Ik. Uh, uh, ik, ik neem ontslag en dan zit de opperste leider dus ook zonder, uh, zonder, zonder president. Dus uh, het, is, het, is, het is een vrij lastig spel wat zich absoluut niet over de komende dagen, maar eerder over de komende weken of maanden zal gaan uitspelen. Maar er is een breuk en dat is serieus. Ja, beperkt het zich nog tot de studeerkamer of moet je je al af gaan vragen aan welke kant het leger staat? Het leger en de traditionele veiligheidsdiensten uh, allemaal voorlopig aan de kant van Irans opperste leider staan. Uh, dat hebben ze al uh, decennia lang gedaan. Uh, maar ja, er is onvrede in het land. En uh, zoals in heel veel andere landen in de regio uh, ja, is de situatie... Uh, ja niet altijd even stabiel. Um, dus het kan natuurlijk zijn dat er in de toekomst uh, ja, andere keuzes worden gemaakt. Maar dat zie ik voorlopig nog niet. Nee, voor, voor, voor het Westen, als je daarnaar kijkt... voor wie zou het, uh, het gunstig zijn uh, als Gamernij wint bijna hetzelfde geld. Het is een kwestie van uh, als, als, als voor de oppositie een uh, kwestie van eens even afwachten tot het stof is neergedaald en kijken wie er wint. Er zijn mensen die zeggen dat president Ahmedinejad, ondanks zijn anti-westerse retoriek, toch wel degelijk een soort deal met het Westen wil sluiten over dat nucleaire programma. Uh, Oppersleider Leider -hamenei is dat zeker niet van plan. Dus dat zou een voordeeltje kunnen zijn. Maar zoals ik ook al zei, het zijn toch ja, verschillende grijstinten uiteindelijk. Ja, belangrijk.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 Volgens de FNV wordt hiermee een groot deel van de bezuinigingen bij de gemeenten neergelegd en worden de zwakste groepen in de samenleving het meest geraakt. De gemeenten stemmen volgende maand over dat concept bestuursakkoord. De Verenigde Staten gaan ervan uit dat Bin Laden hulp heeft gehad van een netwerk in Pakistan. In een interview met TV-zender CBS zei president Obama dat zowel de VS als Pakistan dat moet onderzoeken. We think that there had to be some sort of support network for Bin Laden. In Pakistan. Maar we weten niet wie of wat dat ondersteuningsnetwerk was. We weten niet of er mensen in de overheid zijn geweest, mensen buiten de overheid. En dat is iets wat we moeten onderzoeken, en vooral de Pakistaanse overheid moet onderzoeken. Om meer te weten te komen over een mogelijk netwerk wil de VS zonder meer dat de drie vrouwen worden ondervraagd, en die wil de VS zelf ondervragen, die na de dood van Bin Laden in de villa in Abbottabad achterbleven. Pakistan heeft op dat verzoek van de VS nog niet gereageerd. Egypte tolereert geen nieuw religieus geweld... dat heeft de interimregering gezegd na spoedberaad... waarvoor premier Sharaf een buitenlandse reis heeft onderbroken. Zeker twaalf mensen kwamen gisteren om het leven... toen moslims een koptische kerk aanvielen in Cairo. Deze CNN-verslaggever legt uit dat de moslims dachten... dat de kopten een vrouw vasthielden die zich tot de islam wilde bekeren. Wat zei dit waren the. A woman, a Coptic woman who had converted to Islam, was being held against her will in one of those churches. That sparked the march by uh, people called known as Salafis, that basically Muslim fundamentalists, who wanted to find out about this woman, possibly free this woman uh, from the church. De politie dreef de menigte met traangas uiteen en pakte 190 mensen op. Die moeten nu voor een militaire rechtbank verschijnen. Het Egyptische leger hoopt dat daar een afschrikwekkende werking van uitgaat. In de Syrische stad Homs zijn bij geweld rond demonstraties zeker 14 mensen omgekomen. Onder de doden zou een jongen van 12 zijn. Volgens Syrische mensenrechtenorganisaties zijn tanks ingezet. De staatstelevisie maakt alleen melding van een gewapende bende die een groep arbeiders heeft doodgeschoten. Ook uit andere Syrische steden komen berichten dat het leger is ingezet. En een grote protestmars in Mexico. Tienduizenden mensen eisten dat de regering haar aanpak van drugsbendes verandert. Volgens officiële cijfers zijn sinds 2006 bijna 35.000 mensen omgekomen door drugsgerelateerd geweld in Mexico. Onder wie veel burgers. Deze demonstrant vraagt zich hardop af hoeveel doden er nog moeten vallen. En de los het kan een land, een samenleving, dat de ontmoetingen van een groep... en de violente van het krimis, dat het inzangrenten in deze manier? Nee. Daarom is deze march. Daarom zijn we hier. Om te zeggen, ja, basta. Hij vindt dat een land, een samenleving niet kan toestaan... dat de fouten van de regering worden toegedekt met bloed. Dat is volgens hem genoeg zo. De betogers willen ook dat de corruptie bij de Mexicaanse overheid wordt aangepakt... En dat grote misdaden van drugskartels snel voor de rechter komen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het overwegend bewolkt en vrijwel overal droog. Het is nu zo'n 13 graden aan zee en 16 in het oosten. Nou, vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt en vooral in de westelijke helft is kans op een bui. In het oosten daar blijft het vanochtend droog. In de loop van de middag dan komt er wat meer ruimte voor de zon, maar er blijft ook bewolking aanwezig. Ook vanmiddag is er weer kans op een bui. Vooral in het midden en westen is de kans groot. Maar ik sluit niet uit dat ook het oosten kennis maakt met een enkel buitje. Later is er overigens ook kans op onweer. Het wordt 18 tot 19 graden aan zee tot 27 in het uiterste oosten. Dan de wind. Die is zwak, hooguitmatig en komt uit het zuidoosten. Maar in de westelijke helft van het land waait de wind uit het noordwesten. Vanavond blijft de kans op een bui. Maar komende nacht wordt het overal droog. Morgen, dinsdag, dan is het wisselend bewolkt... en in de loop van de dag ontstaan er enkele buien. Later mogelijk met onweer. Het wordt dan zo'n 19 tot 25 graden. ANWB-verkeersinformatie. Ah, 90 kilometer file, dat is normaal voor het tijdstip. De spits zonder al te veel hoogtepunten. De langste files komt u tegen op de A12... vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Bij knooppunt Waterberg 6 kilometer. Van Arnhem naar Utrecht op de A12 tussen Veenendaal en Maarsbergen. Ook daar staat 6 kilometer... Vanuit Hoek van Holland op de A20 naar Gouda loopt het samen tussen Prins Alexander en Knoopend Gouwe over ruim 7 kilometer. Nog altijd de nasleep van een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, 8 kilometer tussen Nijkerk en Leusden.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 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Ons account daar is NOS Radio 1. De studenten van in Holland gaan vandaag weer naar school. Als alle studenten trouwens. Het wordt waarschijnlijk een niet-alledaagse schooldag na de commotie van afgelopen weken. De inspectie concludeerde voor de vakantie namelijk dat de verschillende opleidingen niet aan de normen voor een hbo-opleiding voldeden. Het hoofdgebouw van in Holland. daarna is de voorzitter al aanwezig. Bestuursvoorzitter Doekele Terpstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft het zin dat die studenten nog komen? Ja, natuurlijk. Waarom zou dat niet het uh, geval zijn? Ja, nou, misschien uh, omdat de opleiding niet goed genoeg is. Ja, maar we moeten ervoor oppassen dat we niet bij voorduringen een karikatuur maken van datgene wat er gebeurt bij in Holland. Uh, er zijn vier opleidingen onderzocht in de periode 2007-2009. Er zijn 220 diplomas onderzocht. Uh, en van die, 22, uh, van die 220 zijn een aantal diplomas onterecht afgegeven. Uh, daar moet uh, in Holland ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Maar in Holland heeft een aantal voortreffelijke opleidingen en, en daar sta ik ook voor. Hoe gaat u dat de studenten duidelijk maken? Ja, vanavond, uh, de, de, de hele week, hebben wij een aantal bijeenkomsten met studenten. Waar inmiddels al ruim 900 studenten zich voor hebben aangemeld. En die gaan wij informeren over de uitkomst van de inspectieonderzoeken, uh, datgene wat de staatssecretaris voornemen is te gaan doen. Uh, en we zullen ze proberen om ze ook helder te maken... dat ze niet uh, te maken hebben met een inferieur diploma. Maar dat werkgevers nog steeds heel veel waarde hechten... aan het diploma van de studenten van in Holland. En u denkt dat u ze daarvan kunt overtuigen? Ja, dat zou moeten blijken. Dat uh, moeten u aan het eind van deze week aan mij vragen. En ik ga in ieder geval dat gesprek met de studenten aan. En uh, ik sta voor het belang van studenten. Ik sta voor het belang van de medewerkers. En ik sta voor het belang van de hele hogeschool. Uh, en ik zal er alles aan doen om de studenten te overtuigen van het feit dat uh, datgene wat Nederland vindt niet altijd in overeenstemming is met de werkelijkheid. Wat gaat u doen voor hen die inderdaad niet zo'n goed diploma hebben? Nou, dat is inderdaad die groep van 86, waar ik ja. net al even naar verwees. Uh, daar gaan wij uh, de komende weken gesprek over aan met de twee studentenvakorganisaties, het ISO en het LSVB. En uh, daar zijn fouten gemaakt in het verleden. Wij zijn volop bezig als nieuw college van bestuur om het puin van het verleden op te ruimen. Uh, daar zijn we ongelooflijk hard mee bezig. En dat betekent dat we ook hier de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Die 86 diploma's zijn verkeerd afgegeven. Daar hebben wij voor uh, onze verantwoordelijkheid voor te nemen. En dat gaan wij dus ook doen. Ja, dan moeten we het gelijk ook altijd over geld hebben. Inspectie heeft die vier opleidingen uh, van u die niet in orde zijn aangemeld bij het ministerie voor het treffen van financiële sancties. Staatssecretaris heeft gezegd dat hij de bekostiging van onterecht verstrekte diploma's bij Inf Holland zal terugvorderen. Vreest u dat? Nee, ik vrees het niet, want ik heb daar overleg over gehad met de staatssecretaris en ik vind dat hij daar heel reëel in zit. En ik vind het ook terecht dat hij uh, de verwijtende vinger opsteekt in de richting van in Holland datgene wat niet goed is gegaan moet je ook zo al zodanig willen benoemen. En op het moment waarop daar een prijs aan gekoppeld is, dan is dat zo. Uh, dus die rekening moeten wij uh, nemen en ook gaan betalen. Daar gaan we in de komende tijd ongetwijfeld in overleg over met, uh, met de staatssecretaris. Nu heeft hij nog niet binnen die rekening. Nee. Nee, zo, zo snel nee, werkt niet. Het inspectierapport is een week geleden verschenen... en uh, de staatssecretaris is op dit moment bezig om een beleidsreactie voor te bereiden. Ik denk dat die er volgende week ligt. Dan is er een Kamerdebat... Uh, en dan zal ongetwijfeld ook het overleg met uh, in Holland gaan plaatsvinden. Ja, de staatssecretaris um, daar heeft u goed overleg mee. Zegt u, um, hij gaat wel een procedure opstarten... om de accreditatie van die betrokken opleidingen in te trekken. Hoe loopt dat dan? Ja, ook daar is nogal wat misverstand over ontstaan. De accreditatie van de opleidingen wordt niet ingetrokken, maar er wordt een procedure gestart. Uh, en dat uh, heeft dan vooral betrekking op de vraag van hebben we een verbeterplan als college van bestuur wat de toets der kritiek kan doorstaan. Hm. En dat verbeterplan, als nieuw college hebben we dat gemaakt, dat ziet er zeer robuust uit. En dat gaat dan alle kwaliteitsstandaarden voldoen die je als wenselijk zou willen beschouwen. En ik ben ervan overtuigd dat dat een ruime voldoende haalt en dat het dus ook volstrekt niet nodig is om een accreditatie in te trekken. En ik ben er eigenlijk ook van overtuigd dat staatssecretaris Zijlstra over een jaar tot dezelfde conclusie zal komen. U, dus de kwaliteit van deze opleidingen is geborgd. Ja, u gaat ervan uit dat die opleidingen blijven bestaan in aangepaste vorm, verbeterde vorm? Die, ja, die opleidingen blijven bestaan, daar zit wat mij betreft geen enkele twijfel over. Uh, maar er is vorige week onrust ontstaan over het feit dat dat uh, nader onderzocht wordt. Ja, dat is logisch, omdat de inspectie ja. dat heeft uh, geadviseerd. Maar het verbeterplan van dit college van bestuur is zodanig robuust... dat uh, er geen enkele aanleiding is om te veronderstellen... dat uiteindelijk die accreditatie ingetrokken wordt. U krijgt een drukke week, meneer Terpstra. Ja, we krijgen het. Nou al, al ja, weer ach, ja dat, dat ben ik gewend. Het ja, wordt vooral weer een boeiende week. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Doekele Terpstra, bestuursvoorzitter van In Holland. Hoorde u. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. 1-0 voor Twente. Ja, het was uh, duidelijk. Ja, mijn inziens wel verdiend. Ik zag wat verschillende krantenkoppen. Eentje zei eerste gewin, dan denk je aan kattengespin. Maar dat vond ik het zeker niet. Want uh, ja, Twente was uh, wat mij betreft toch de net bovenliggende partij. In een overigens ongelooflijk leuke uh, finale. Ja. Ajax moet verbaasd zijn geweest dat het 2-0 voor uh, stond. En was zo verbaasd dat ze heel naïef een goal weggaven. En misschien was dat wel het breekpunt. 1-2 vlak voor de rust. Want we deden de beide ploegen met uh, geheel wisselende gevoelens dan een minuut daarvoor de bekleedkamer ja. In gaan. En Twente, ja, die nam het initiatief over. Ajax kon natuurlijk ook wel wat in de verlenging, raakte ook nog paal en eh, binnenkant paal. Maar goed, uiteindelijk denk ik dat iedereen die objectief keek, toch wel zei dat Twente net wat beter was dan Ajax. Maar heeft Ajax fouten gemaakt, hoor. met 2-0 voorstaan, dat is toch riant. Nou ja, het geeft eh, aan, het kunnen maar weinig ploegen in Nederland momenteel. Er zijn ploegen internationaal die als ze zo voorkomen, eigenlijk de wedstrijd, zoals ze dat zo mooi heten: op slot gooien en dat soort kreten, het gewoon een beetje doodmaken. Maar eh, Ajax heeft niks om rustig van te zijn. En met name dat zal Twente ook heel veel moed geven voor de komende week. Het gemak waarmee ze toch elke keer dicht bij die goal van Ajax konden komen. Want er gingen een aantal grote kopkansen ook nog naast. Dus eh, anderzijds zal Twente ook een heel klein beetje geschrokken zijn van het gemak. De weinige keren dat Ajax bij hen kwam en ook bij hen twee keer scoorde. Dus allebei hebben ze wel iets om te hopen. Maar de hoop van Twente is momenteel toch wat gerechtvaardigder. En een dubbel, eh, ja, die zit er toch echt in hoor. Voor deze prachtige club uit het oosten. Nou, AC Milan heeft het al te pakken. Is landskampioen geworden in Italië. In Engeland nadat de ontknoping ook. Manchester United ligt wel heel erg goed op koers. Ja, ligt heel erg goed op koers. Had 35 seconden nodig om een goal te maken tegen Chelsea. Die er een heel seizoen over hadden gedaan. Die achterstand weer goed te maken. En Manchester, ja, werd bij 2-0 werd nog wel even 2-1. Maar dat is zo'n ploeg. Ja, die houden dat dan gewoon vast. En zo krijgen we weer een aantal prachtige kampioenen. Barcelona ook op koers. Dus de twee cupfinalisten zijn dan ook alweer gewoon nationaal kampioen. Dus dat geeft ook wel hun kracht aan. Nou, moeten we nog even over het WK tafeltennis hebben we natuurlijk. In Rotterdam begonnen een van de grootste sportevenementen van ja. Nederland dit jaar. Valt daar nog Nederlands succes te noteren straks? Nou, we gaan dinsdag echt beginnen. Er waren heel veel kwalificatiewedstrijden, Waar ook een groot aantal Nederlanders aan deden. Die dat heel behoorlijk deden. Maar in het echte grote toernooi eh, zal het toch vooral weer China zijn. Wat de klok slaat. Maar wij hebben met een aantal van origine eh, Chinese Nederlandse speelsters. Met name wel speelsters die eh, vers kunnen gaan rijken in dat toernooi. Daar hopen we natuurlijk op. Wat in ieder geval heel mooi was was dat er gisteren al relatief heel veel publiek aanwezig was in Ahoy. En dat is een van de doelstellingen ook voor de tafeltennisbond... om de sport die wij zoveel uh, pingpongend thuis doen... ook weer als echte sport het op de club te krijgen. En dat gaat misschien wel, uh, wel lukken deze week. Ja, ze pakken het daar groot en professioneel ja. aan. Dus dat verdient belangstelling. Tom van de Hek, dankjewel. je Behoorlijk veel opwinding dit weekend over de euro. Griekenland zou zelfs van plan zijn om uit de eurozone te stappen. Er was geheim overleg, geruchten al om. Die gaan we vanochtend ontzeer Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Kees Kwaks. 100 kilometer file staat er nu. En twee ongelukken zijn erbij gekomen het afgelopen kwartier. Op de A4, daarna richting Amsterdam. Drie kilometer bij Leidsendam. Een aantal ongelukken zijn daar twee rijstroken dicht. En ook een Europoort, een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam. Het zorgt voor twee afgesloten rijstroken tussen Hoogvliet en de Botlektunnel. En er staat vier kilometer file achter. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, zou Griekenland het willen uit de eurozone stappen? Of hoeft het, deel, het land een deel van de schulden misschien niet terug te betalen? Geheim overleg was er in ieder geval tussen vier eurolanden. landen allemaal geruchten die de Europese financiële sector de laatste dagen onder druk zetten. Ga ik over praten met hoogleraar Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam, Arnoud Boot. Hij is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Ja, De laatste dagen waren dus onrustig veel speculaties. Eerst maar eens wat uh, van die speculaties doornemen. Er zou gesproken worden over het kwijtschelden van een deel van de Griekse schulden. Gaat dat gebeuren, denkt u? Kunnen ze daar omheen? Nee, daar kunnen ze uiteindelijk kunnen ze er niet omheen. En, uh, en als je gewoon naar de financiële markten kijkt, uh, wordt dat gewoon verwacht. Want? Uh, op, Griekenland? Op, op Griekse schuld uh, krijg je een vergoeding op dit moment van, van 15,5 procent. Uh, wat 12,5 procent meer is. 12,5 procent punten meer is dan Duitse schuld. Dus er zit een geweldige vergoeding ingeprijsd... voor het feit dat die schuld in waarde gaat verminderen. Ja. En waarde verminderen betekent dat die uiteindelijk uh, kwijtgescholden wordt. Want Griekenland kan dit nooit meer terugbetalen. Nou, de Griekse economie kan die hele grote schuldlast die ze heeft... nu, bijna, nu ongeveer 150 van het nationaal inkomen... Ja. Uh, die kan ze niet aan, want ze heeft, uh, ze heeft nog zelf een groot tekort. Uh, dus uh, de schuld loopt alleen maar op. Uh, en om die huidige schuld om die houdbaar te maken... Uh, zou Griekenland met uh, 3,5 per jaar moeten gaan groeien, uh, wat ze absoluut niet doet. Uh, zou ze een overschot moeten hebben uh, van, uh, van 5% elk jaar. En dan zou er een hoop zijn, als ze tenminste niet meer dan een 5% rente hoeft te betalen op die schuld, maar ze betaalt 15% rente ja. op die schuld, dan zou er een hoop zijn dat vanaf 2013 de schuld zou afnemen. Ja. Nou, geen van de drie gaat het worden. Uh, de groei van 3,5% halen ze nooit. Overschot van 5% op de overheidsbegroting halen ze nooit. En ze betalen 15% en geen 5% op de schuld. En volgend jaar halen ze dat ook niet, hè? Even voor de zekerheid maar vragen. Nee, de komende jaren maar het, het wordt alleen maar, het, gegeven deze schuld die boven de markt hangt en die boven Griekenland hangt, wordt het dus voor Griekenland eigenlijk alleen maar ingewikkelder. Want, Want, hoe zijn ze bezig volgens u daar? Wat, wat ziet u daar al wel iets verbeteren? Nou, het is natuurlijk geweldig ingewikkeld als je een, als je een land hebt. Wat, wat, wat nooit geen goede overheid gehad heeft. en wat er nooit in geslaagd is. om de overheid in de hand te houden, tekorten in de hand te houden. Qua financiën. Ze hebben Qua die overheidsfinanciën overheid, financiën uit de hand laten lopen. Maar dat hebben ze in de geschiedenis altijd gedaan. Een, een land waar, waar bijna geen belasting wordt betaald. omdat ze wel een belastingssysteem hebben, maar geen manier om het te innen. Nou ja, dat, dat, dat, dat veranderen je niet snel. Uh, en dat is een cultuurverandering... En dan heeft Griekenland als onderdeel van de euro... die heeft jarenlang heel goedkoop kunnen lenen. Omdat ze onderdeel van de euro waren. Ja. Dus, dus we hebben Griekenland helemaal laten ontsporen. En het vraagstuk is dus hoe we in de toekomst Griekenland op de rails krijgen... zelfs nadat we deze berg schuld voorbij zijn. Ja. Dus het is een geweldig ingewikkeld vraagstuk. Dus u zegt het is ook deels, deels de schuld van de eurozone... omdat ze daar deel van uitmaakten en ze hun gang enigszins konden gaan. Met ook nog enigszins falsificatie van de bededelingen. Ja, kijk, dat... dat dat moet natuurlijk niet vergeten worden. Griekenland heeft om de zes, zeven jaar eigenlijk zijn, zijn boekhouding uh, vervalst. Uh, en dat, is, uh, dat klinkt wat hard, maar het is wel de realiteit. Uh, maar uh, de Europese landen, de eurolanden, hebben natuurlijk ook boter op hun hoofd. Uh, Griekenland heeft uh, deze traditie altijd gehad. Hadden dat kunnen zien? Uh, ja, en het is een geweldig. Kijk, een land met uh, lage economische groei, lage, lage welvaart, om dat onderdeel te maken van het eurogebied, dan weet je dat je, uh, dat je heel goed op je kivivo voor moet zijn. Je moet tijdig ingrijpen. En er is niet tijdig ingegrepen. Het probleem is gigantisch geworden. En nu moet je ook iets met die schuldenbrei. Want het land zelf gaat natuurlijk niet het mes in zichzelf zetten als ze een schuld voor zich ziet staan. Die ze in drie generaties niet kan aflossen. Maar dan komen we, komen we automatisch bij de tweede oplossing. Um, Griekenland uit de eurozone. Of gedwongen, of zelf. Kan dat? Nou ja, gedwongen kan, kan formeel niet uh, uit zichzelf. Uh, je moet je echt afvragen of Griekenland daar op dit moment voor zichzelf iets mee oplost. Het is in ieder geval duidelijk dat, uh, dat een twee minuten voor twaalf vertrek van een land uit, uit het eurogebied... dat het geweldig schadelijk is. Want we hebben geen enkele regeling, we hebben geen enkele verwachtingen gecreëerd hoe dat gaat. Dus de onrust die daarmee gekweekt wordt is oneindig. Uh, ik denk dat, uh, ik denk dat uh, Europa, uh, de eurolanden, uh, zich moeten realiseren. Uh, Griekenland is natuurlijk maar klein uh, land. De onrust is gigantisch groot. Als, uh, als Griekenland uh, uit een euro zou stappen... Uh, uh, kijk, op lange termijn kun je er allemaal middelen voor bedenken, maar op korte termijn hebben we die middelen niet. Uh, dan moeten wij kijken hoe we dat probleem kunnen oplossen. En dat betekent dat een heel groot deel van die schuld van Griekenland moet worden kwijtgescholden. En dan moeten we geweldig uitkijken uh, waar die schuld zit. Ja. Dat het Griekse bankwezen overeind blijft. Dat de banken in andere landen overeind blijven. En dat is eigenlijk nu de strategie geweest van de Europese regeringsleiders om het voor zich, af, voor zich uit te schuiven. En dan de hoop dat banken in tussentijd meer vet op de botten hebben. En dus die afwaardering op die Griekse schuld aankunnen. Want hier die... gaan mensen geld verliezen. Aan Griekenland. Ja, natuurlijk gaan mensen en, en, landen. en, en ook banken, en banken. Gaan, uh, gaan, gaan geld verliezen. Dus dat betekent dat uh, er eigenlijk twee alternatieven zijn. Uh, we kunnen uh, Griekenland weer meer geld gaan geven uit het Europese fonds. He, die 110 miljard die is niet genoeg. Uh, de, de rente erop moet la nog lager. Uh, Griekenland heeft nieuwe financiering nodig de komende twee jaar van zeg even 40 miljard. Die zou Europa ook weer gaan financieren. Dus we kunnen op die manier voortgaan. Maar het alternatief is, en het alternatief lijkt me veel logischer... is dat je, uh, dat je die schuld die is wel degelijk gaat afverderen en dat je gaat kijken waar, waar die schuld nu zit. En dat uh, als er banken gesteund moeten worden... dat je Europees geld gebruikt om die banken te steunen... in plaats van nog meer geld in Griekenland te pompen. Ja. Dan even naar de rand, uh, randverschijnselen. Dat, dat geheime overleg: van Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Luxemburg van afgelopen weekend. Nederland was daar niet bij. Krippige reacties. Ontstemd. Is, dat, is het vreemd dat Nederland daar niet bij was? Nou, kijk, dat er op dit moment eigenlijk achter de schermen... dus als je ze iets kunt verwijten, is dat het niet achter de schermen was. Dat men denkt dat men met z'n zes of zeven een aantal ministers van Financiën... dat men bij elkaar kan zitten zonder dat de media erachter komt. Ja, dat is niet Die, slim, hè? Ja, dat is een verstrekte, dat is een verstrekte onnozelheid. En uh, dat mag je ze verwijten. Maar dat er achter de schermen nagedacht wordt over oplossingen van het Griekse probleem. En dat ministers van Financiën dat in kleine groepjes... en met name Duitsland en Frankrijk, want dat zijn toch de twee belangrijkste landen... dat achter de schermen doen. Laten we, ook... laten we alsjeblieft hopen dat ze dat doen. En als ze elke keer alle ministers van Financiën bijeenroepen... en ze zitten met z'n 27 of 17 aan de tafel... ik weet niet of u wel eens geprobeerd heeft nou, overlegd niet te echt hebben op. Nee. met 17 of 27. Dus ze, hebben, ze hebben in ieder geval Frankrijk en Duitsland wel de jaren bijgepraat. Uh, maar, maar u zegt van, als het zo instabiel is en al zo onzeker... dan moet je niet geheim bij elkaar gaan zitten uh, en dan ook nog een te ontkennen... Ja, ja, dat ontkennen of je het wel of niet ontkent nou, dat. Ik denk niet dat het enige invloed heeft. Uh, je had dit, uh, deze achter de schermen overleg, die absoluut noodzakelijk zijn. En het heeft pas zin om naar buiten te komen als je een oplossing hebt. En als je, als je die onderling niet hebt vanwege politieke problemen, hè, want Duitsland, het Duitse volk en andere landen zijn niet echt happig om Griekenland weer te hulp te schieten. Dus je moet eerst je oplossing hebben voordat je naar buiten kunt. Ja. En in die tussentijd, ja, dat zul je in die achterkamertjes moeten doen. En Nederland moet niet zo moeilijk doen als ze niet uh, de, de hele tijd erbij zitten. Want dat is gewoon onmogelijk. Ja. Arnhart Boot, hartelijk dank ja. voor uw komst en uw uitleg. Ik vrees dat we hier de komende tijd nog wel weer eens over te spreken komen. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Mark Visser. De FNV haalt het voorpagina nieuws in twee verschillende kranten deze ochtend. In de Telegraaf: aandacht voor een nieuwe crisis binnen de FNV over het pensioenstelsel. Volgens de krant eist FNV-bondgenoten vandaag dat de 18 aangesloten bonden zich achter de onderhandelingsinzet met de werkgevers moeten scharen. Doen ze dat niet, dan gaat de vakbond een eigen koers varen. De website van de Volkskrant een ingezonden brief waarin vakcentrale FNV gemeente oproept niet mee te werken aan het kabinetsplan om taken over te hevelen van het Rijk naar de lagere overheden. Dat is vorige maand vastkomen te staan in het bestuursakkoord. Op het eerste gezicht lijkt er voor de gemeente veel te winnen. De decentralisatie van taken zorgt ervoor dat gemeenten veel meer te zeggen krijgen... Maar met de taken komen nog veel grotere risico's en verantwoordelijkheden... die gemeenten redelijkerwijs niet kunnen dragen. Al dus de FNV in haar brief. Na acht uur praten we trouwens met FNV. En dan is er de eerste prijs voor FC Twente. FC Twente deed de eerste klap uit en bekerfinale smaakt naar meer. Kleine greep maar uit de koppen in de ochtendkranten. Mag duidelijk zijn, FC Twente heeft de bekerfinale gewonnen... speelt volgende week wederom tegen Ajax in de strijd om de landstitel. De Amsterdamse voetbalclub die blikt op haar website niet graag meer terug op gisteravond... Volgende week is het toverwoord en Ajax focust zich naar bekerverlies op titel. Lezen we op ajax.nl. dit in tegenstelling tot FC Twente natuurlijk. FC Twente, winnaar van de KNVB-beker, kopt de club op haar website. En daarbij veel foto's van uitzinnige voetballers. De website van de Amsterdamse stadszender AT5. Veel reacties van Ajax-supporters. Teleurstelling natuurlijk over het verlies van gisteravond. Maar ook vooral veel hoop op beter voor volgende week. Kleine selectie, volgende week revanche. Ik vind de landstitel toch wat belangrijker op de beker, gefeliciteerd FC Twente, maar Ajax wint op 15 mei, gefeliciteerd FC Twente, op naar de volgende wedstrijd, zou mooi zijn als Ajax deze zou winnen, en dan ook maar meteen even kijken wat de media in Enschede schrijven, Joris van der Kerkhof is vanochtend in Enschede, Joris wat staat er in Tubantia? De beker is binnen. Tienduizenden fans op oude markt uit hun dak. En dan zie je ze ook echt uit hun dak gaan. En dat maakt mensen niet echt knapper eh, als je die foto's <lacht> zo ziet. Verder doorlezen, pagina 4. Supporters. Nou, wat u dan zei, en nu de dubbel. Fans worden gek. Deze is binnen heel veel grote foto's. En zeker in het sportkatern: een hele grote foto van Wout Brama, die de beker met beide handjes stevig vasthoudt. En een uitzinnige Sander Bosker, de keeper daarnaast. En dan paar. Lang. Deze beker is ook vooral van Bosker. Een finale die het verlangen aanwakkert. FC Twente verdient de winnaar na een meest slepende wedstrijd. Maar natuurlijk ook uh, uh, um, het woord van Ajax. Uh, Vertongen, de aanvoerder van Ajax, die zegt dat het geen dreun is. En daarna ook nog de titel, na de titel, een week lang feest vieren. Maar dat is dus pas over een week. Jochens van de Kerkel vanuit Enschede je hoort hem later deze uitzending weer uitgebreid. Ja, dan mobieltjes. Ongeveer 300.000 telefoonapplicaties... krijgen de bevoegdheid privégegevens te gebruiken... als je de algemene voorwaarden van die apps accepteert, schrijft de pers. Met onschuldige applicaties als 9292-OV blijkt je al heel even wat prijs te geven. De applicatie kan in contactgegevens als telefoonnummers en adressen kijken. Door op oké okay te drukken geef je zelfs toestemming... om de instellingen op je telefoon aan te passen. En de applicatie mag ook nog zelf telefoonnummers bellen... zonder de tussenkomst van de gebruiker. Burgerrechtenorganisaties Bits of Freedom is ervan geschrokken. Jongeren op Urk die roepen elkaar via sms'jes op... om in de nacht van 10 juni een protestbijeenkomst te houden. Omroep Flevoland heeft de sms'jes gezien. In de nacht van 10 juni, voorafgaand aan de Urkerdag... wil de jeugd om vier uur bij elkaar komen om een ongenoegen te uiten... over het politieoptreden tijdens konie in de Nacht. Agenten traden toen hard op tegen jongeren die zonder uitlaat... en onder invloed van alcohol op hun scooters door het dorp reden. De jeugd pikte dat niet en belaagde die nacht het huis van de burgemeester Kroon. Afgelopen weekend werd er bij het appartementencomplex van Kroon... ook brandgesticht. Utrecht blijft strijden voor de start van de Tour de France. De stad richt zich op 2014. RTV Utrecht weet dat burgemeester Wolfsen en sportwethouder... Den Bresen, Den Besten moet ik zeggen, een ontmoeting hebben gehad met toerdirecteur Prudom. En ook zijn de burgemeester en de wethouder dit jaar bij de start van de Tour om de lobby door te zetten. Utrecht probeert al sinds 2002 de Grand Depart van de belangrijkste wieleronde ter wereld binnen te slepen. Samen met de Rotterdams treden ze om de toerstad van 2010. Maar u weet het, die eer ging naar Rotterdam.